De KVB beoordeelt de financiële situatie van alle clubs... een paar keer per jaar door middel van een puntensysteem. Bij de vorige meting in mei waren er nog zes zogenoemde categorie-1-clubs. Een jaar geleden waren dat er dertien. NAC, Dordrecht en Helmond Sport moeten snel hun financiën op orde brengen... van de Voetbalbond. Het weer zonnige periode, stapelwolken, een kleine kans op een bui. Het is 23 tot 29 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien en een graad op 25. ANRB-verkeersinformatie. Ah, op de A15 van Europoort naar Rotterdam... staat een lange file tussen de afrit Brillen en Hoogvliet 8 kilometer. De Botlektunnel is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Jongen, u wordt daar omgeleid via de Botleekbrug. Dan staat er nog file door werkzaamheden op de A50. Arnhem richting Os voor en Ewijk 4 kilometer. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug 2 kilometer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Charlie McGregor van het eerste studentenhotel Arnoud de Jong over de vreedzaam gebruikte onbemande vliegtuigjes, de burgerdrones. Uh, er wordt weer een appeltje geschild, vanmiddag door voormalig CDA-Kamerlid Jan Schinkelzoek en Atia Gamri vertelde al over de verdrietige gebeurtenissen bij haar familie in Syrië. We hebben ook Peter van der Heijden, politicoloog, die schetste de succesformule voor onze toekomstige premier. En Jeroen Thijssen die gaf ons zojuist heerlijk varkensvlees te eten en vertelde over de oude varkensrassen die weer populair worden. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Zoals gezegd vandaag met Jan Schinkelshoek. Jan, met wie wilt u vandaag een appeltje schillen? Ik wil graag een appeltje schillen met uh, André Kral, politicoloog uit Amsterdam. Hij is de uitvinder, de grote man achter uh, Kieskompas. Dat is een van die apparaatjes, een van die st stemhulpen die kiezers in staat moeten stellen om beter te kunnen kiezen. Op internet. Uh, dat gaat computergestuurd, om het maar eens zo te zeggen. Dus je krijgt een digitaal advies. Uh, nou, ik heb bij dat, bij dat, bij dat, bij dat, bij dat hulpmiddel heb ik uh, geleidelijk aan wat vragen. Hey, ik denk dat de, de luisteraars het systeem uh, kiezen. Uh, je logt in. In op internet, je zet wat kruisjes voor en tegen Europa voor of tegen bezuinigingen uh, en nog zowat. Ik maak het natuurlijk een tikkeltje te simpel. En dan rekent die computer voor je uit welke partij nou het beste bij je past. Handig um, toch? Ja, dat is ontzettend handig. Ik vind ook, ben ook dol op. ben ook dol op. Ik, ik vul die dingen ook, uh, ook graag in, zoals ik al gezegd heb. Komt maar. niet altijd goed uit. Maar nu komt het. Uh, nou ja, het eerste probleem is al dat ik verschillende adviezen krijg. Dat kan aan mij liggen, maar geleidelijk aan ga ik denken... Zou het zou misschien ook aan het ding kunnen liggen. U, u, u vult meerdere stemwijzers ja, in stem en daar komen verschillende adviezen uit. Ja, dus de vraagje, de eerste wat serieus is, hoe, hoe deugdelijk uh, zijn die adviezen dan? He, wordt de uitslag, wordt de, het advies aan mij... wordt dat niet te veel bepaald door een voor mij oncontroleerbare rekenmethode? Dat, dat, dat is de eerste vraag. Maar mijn, mijn twijfels gaan nog wat dieper. Het, het versmalt politiek, naar mijn gevoel, kiezen... in het stemhokje staat heel erg tot optellen en aftrekken, eh, tot, als het ware tot rekenen. Terwijl politiek stemmen is even iets meer. Als ook even kijken door de programma's heen, vertrouw ik die politicus? Is dat de man of vrouw aan wie ik het land wil toevertrouwen? Maar dat zit toch in ieders achterhoofd sowieso als je naar het stemhokje loopt? Ja, maar zo'n zo, zo, zo, zo, zo uh, stemwijzer geef je een advies. Extra. En dat element zit er dus niet in. Nou goed, we, we gaan naar André Kruil van Kieskompas. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft natuurlijk uh, meegeluisterd. Ja. Ik zou zeggen, Jans Gingelshoek, nog even voor de duidelijkheid, even dat eerste punt herhalen, alstublieft. Het eerste punt, namelijk dat ik verschillende adviezen krijg van ja. verschillende soorten kompassen. Verschillende adviezen en daardoor minder betrouwbaar. Ja, dat klopt. wel. Stemwijzer geeft inderdaad een totaal ander advies dan uh, kieskompas geeft. En dat komt omdat Stemwijzer met ja nee werkt. Uh, en van alles dus zwart-wit maakt. Ja. Als je. Uh, bijvoorbeeld een vraag stelt over het milieu, dan zul je zien dat het op ja nee, dan clusteren alle partijen die pro milieu zijn op elkaar. En alle partijen zeggen, nou weet je, de economie is belangrijk clusteren op elkaar. Zij kunnen misschien geen onderscheid maken. Terwijl wij zeggen, nee, wacht even. Als je een opinie meet of een partijpositie, dan moet je een midden hebben. Want het CDA waar meneer Schinkersop op is, dat is een partij die vaak zegt: luister, wij buigen nog naar links, nog naar rechts. Dus er moet een midden zijn. En je moet ergens voor zijn, bijvoorbeeld voor milieumaatregelen. Of. Echt voor zijn zoals GroenLinks. En wij kunnen dus veel beter met kieskompas onderscheid maken tussen uh, politieke partijen die aan dezelfde kant van een issue staan. En dat betekent dat je bij ons meer duans krijgt en dus ook een andere uitkomst uh, uh, krijgt dan bij stemwijzer. Wij zijn ook opgericht dat stemwijzer uh, eigenlijk vol, volgens ons een echt een verkeerd uh, advies geeft aan, aan, aan mensen. Omdat ze uh, ja zeg maar de dingen juist te veel versimpelt. En wij maken het inderdaad. Iets ingewikkelder. Wij laten zien dat waar u staat in het politiek spel. weet heel zeker dat meneer Schinkelshoek. een beetje uh, recht van het midden is uitgekomen. Nee. En ook een beetje. Ja, want de, daar gaat het nu even om. U heeft uh, meerdere ingevuld. maar hoe kwam u uit bij Kieskompas waar André Krauwe van is? Bij uw partij het CDA bijvoorbeeld? Ik Nee, bij, het, bij Kieskompas kwam ik aan de linkerzijde... van het politieke spectrum terecht. Dat vond ik toch tamelijk bizar om en bij stemwijze. te treffen. En bij Stemwijze? Dat wees heel keurig, in mijn geval, de, de, op, het, de, op het CDA. Dus in tegenstelling tot ja. wat André al ja. zegt... dat Kieskompas meer de mijn nuance heeft... Eh, kwam u toch juist bij Stemwijze beter nee. uit. Hoe ziet dat ja, dan, meneer, meneer Kralbel? Ik weet niet of het beter nou, is. Oh, het, is dat, het is niet zeker dat de meneer beter uitkwam bij, nee, uh, precies. bij, bij Stemwijze. Het kan zijn dat deze meneer Schinkelshoek... inderdaad uh, blijkbaar uh, links van het midden... staat dus een... En, en zeg maar een CDA is die we niet veel meer hebben, namelijk CDA die links van de lijn uitstervend Uitsterkend, uh, sorry. Ja. En, en, en dat en dat is prima, want die vleugelende zeg maar die in de partij is inderdaad wat aan het verzwakken. Dus het is goed dat er nog uh, uh, uh, zeg maar mensen zijn. Maar dat is wat anders? Ja. Uh, uh, Oké, okay, maar, maar ik had even, even om het argument. Nee, nee even terug, even, even, even, ik, even, even terug, meneer Krabbel. E even terug, waar om... het om gaat is dat we het dus met een korrel zout moeten gaan nemen. Nou, daar ging het mee in de eerste plaats om. Nee, het mijn wacht, even, tweede punt wacht, even, wacht even, wacht even, maar dat gebeurt geen gezoek. Kijk, eh, u maakt een, een punt waarvan u het lekker snel overheen uh, racht. Maar het gaat erom dat nou. u zegt, ja, wij versimpelen alles maar en je moet met een korrel zout nemen. Ik denk, en dat is uw tweede punt, dat nergens een kiezer over dertig stellingen nadenkt. Dus het is helemaal geen versimpeling. Integendeel, wij laten kiezers, iedereen die het kieskompas invult, over dertig stellingen nadenken. Zeker. En pas en daarna laten we zien welke partij dan in de buurt staat of veraf. Dat betekent dat wij mensen over veel meer onderwerpen laten nadenken... dan wat we weten dat de we gemiddelde kiezer doet... als ze uh, op basis van de partijpropaganda die u uitspuwt in zo'n campagne... Uh, uh, een, een keuze maakt. Het is heel bijzonder dat een politicus ons verwijt... dat wij ja. dingen versimpelen. Als ja, we iets weten ja. van de kiescampagne, is dat, dat politieke partijen. één proberen hun standpunt een beetje te... ...te veranderen of te verhullen... ...en helemaal niet te verduidelijken. En het kieskompas, wij moeten er altijd van vechten... Maakt juist de standpunten van partijen veel meer duidelijk. Dus okay, nou, dat ja is, is nu, ja, ja, André gelmen, ja, ja. Ja. bedankt. Jans Ginkelshoek uh, kieskompas maakt juist de standpunten van de partijen duidelijk. Nou ja, we hebben net vastgesteld dat al die adviezen tot verschillende uitkomsten leiden. Dus dat is het bekende korrelzout die ik even, even noteer. Wie garandeert mij dat de rekenmethode van meneer Krawel... U, u wordt in ieder geval gedwongen om uh, na te denken over de stellingen. En u wordt meer geïnformeerd. En tweede, mijn, ligt, hier ligt mijn tweede bezwaar, namelijk is dat het versmalt politiek Wordt versmald, stemmen wordt versmald tot een soort rekenwerkje. 1 en 1 is 2. Terwijl politiek, als ik in een stemhokje sta, heel andere dingen door mijn hoofd gaan. Is dit een politicus aan wie ik het land wil toevertrouwen? Misschien heb ik een heleboel bezwaren tegen het CDA-programma. Maar vind ik van Haarsma Buma een geweldige event. Misschien ga ik wat tactisch stemmen voor Rutte of tegen meneer oh, uh, of tegen meneer Roemer. André Kruil, het is te dat veel regensom geworden. Dat, dat soort ja, kijk, elementen het is, het is, komen niet het is, het is, het is, het is, in. Uitingen. Maar meneer Schinkelzoek, mag ik ook even? Dank u. Kijk, uh, u heeft waarschijnlijk niet goed gekeken in Want wij stellen ook die vragen over partijleiders. Zoals u, als u had gedaan, had ook had, uh, gezien. Wij stellen ook de vraag of mensen nog een binding hebben met politieke partijen. Zeker. Uh, wij stellen ook Ik de vraag hoeveel vertrouwen mensen hebben in de verschillende mensen als premier van zo'n partij. Juist omdat wij willen kijken. Maar er wordt hier inderdaad... aan tafel gezegd dat dat niet meegaat in het stemresultaat dat bij staat u. Nee, ja. ja, het, ja, het, gaat, niet, het gaat niet mee in het uiteindelijke. De, uw plaatsing is natuurlijk gebaseerd op de 30 stellingen. Wat Precies. heel veel is, wat heel veel is. Maar u kunt natuurlijk wel, wij laten u wel nadenken over ook de leiders. Wij zetten het wel even in uw hoofd luisteren. Het gaat ook over wie ja. vindt u eigenlijk geschikt als premier. Dus om nou te zeggen, het wordt tot een rekenmethode teruggebracht... is echt de most, meest absurde... Ja. Onzin, daar laten nou, mensen altijd net geen over handelijke, handelijke onzin aan nadenken. He he, he, meneer Kjell, nu al, weer even terug naar Jans Schinkelshoek. Mijn derde, bezwaar, mijn derde bezwaar is dat het te veel over de toekomst gaat. Po verkiezingen vind ik ook altijd een moment om verantwoording af te leggen. Politici horen, in in het, uh, horen nu in verkiezingscampagnes verantwoording af te leggen. De kiezer maakt ook de balans op wat ze er afgelopen jaren van gemaakt hebben. Ook dat is een element dat niet terugkomt in het kieskompassen... dat niet terugkomt in stemwijzers. Het gaat allemaal over hoe het verder moet... Hoe het verder moet met Nederland. Ik vind het heel belangrijk. Geen misverstand erover. Maar er wordt geen verantwoording achteraf afgelegd. Nee, geen aandacht voor ja, hem nee. terug. Het is, het is echt. Ik, meneer Schickers, moet moeten echt met de mensen in zijn partij gaan praten. Kijk, wij hebben met al die partijen, ook met het CDA, uh, maandenlang zijn we nu bezig met hen om duidelijk te maken waar ze voor staan. Omdat het CDA-programma, met name dit CDA-programma, hartstikke moeilijk te begrijpen was wat ze nou precies wilden. Dat was eigenlijk. Hartstikke leeg. NRC probeerde een fact-check toe en ze konden geen enkel fact vinden. Wij hebben gepoogd om juist het VDA te plaatsen op al die stellingen. Als we dan zeiden, u heeft gestemd in het parlement op wie in die het voor of tegen die motie voor en die werd gezegd, ja, maar zo mag je niet doen, want dat was coalitie. Ja, maar u bent PVDA, hè? We de Misschien komt het wordt wel ondoenlijk om over het verleden nog hier mee te nemen, natuurlijk, in een enquête. Hallo? Even Jans Schinkelshoek weer. Uh, waar, waar het om gaat is dat, er, dat ik drie punten maakt. En meneer Kral heeft er maar hele grote woorden voor nodig... om a, het niet te ontkennen dat de uitkomsten verschillend zijn. Twee, dat er meer punten terugkomen. Dat er meer aan de orde zijn dan simpelweg een rekensommetje maken. En derde punt is namelijk dat verkiezings, verkiezingswijzers en kieskompassen... alleen maar over de toekomst gaan. Het leidt alleen maar tot de stelling dat ik er ontzettende aardige hulpstukken vind. Maar niet meer dan dat. Het zijn ontzettende aardige... Ik doe, doe er volop. De de doe het gaat mee? ook over de toekomst. Ja, maar het gaat ook over, over verantwoording afleggen. Peter ja, maar, van der Heenen, politicoloog. Hoe luistert u naar zo'n debat? Uh, ja, ik vermaak me wel. Ik ja, dat, dat is het zeker. Ja, het gaat maar wie, heeft, wie zit er uh, bij, bij het rechtstijnd? Nou, ik, ik ga niet als scheidsrechter optreden. Uh, maar wat ik wel opmerkelijk vond, dan wil ik wel even zeggen... dat een politicus hier zegt dat het niet alleen maar over de inhoud moet gaan. Dat vind ik dan wel weer jammer. U ja. zegt namelijk net, uh, het gaat ook ja. over de poppetjes... en of je, je vertrouwen hebt en zo. Uh, we is hebben jarenlang, kamer, lang, Dat kan niet zeggen, Jarenlang is er een strijd geweest van het moet meer over de inhoud, het moet meer over de inhoud. En ja. dan vraag ik me af in hoeverre het over de inhoud gaat, hoor, bij die uh, stemwijzer en uh, kieskompassen. Want uh, er wordt gezegd van ja, uh, je dwingt mensen om na te denken over 30 stellingen. Als je ziet met de snelheid waarmee die weggeklikt worden, dan zie ik daar geen denktijd in. Zeg maar. Dus een soort van, van uh, idols wat er gebeurt. Zal dus dus je kan klik. toch de ruimte nemen die je wil? Of... Dat kan, maar dat gebeurt over het algemeen niet. Mensen vullen het snel in, zien het eindresultaat en Oh, daar ga ik stemmen. Goed. Dat was. Nee, nee, nee. Toch, toch even. Nu voor nu valt. Tot slot. We gaan afronden. Ben ik ben zeer voor de inhoud en ik vind kieswijzigers buitengewoon nuttige hulpstokken. Maar verabsoluteer het niet. En versmalt ook niet hmm. kiezen tot heb ik 30 Goed, Tot slot, Jan, uh, met André Kruil. Ik ben het er helemaal mee eens. Ga ja. niet af op één stemlijst of één kiescompas. Doe ze allebei. En luister niet te veel naar de propaganda van politici. Maar lees hun programma. U kunt gewoon doorklikken op kiescompas. en ja. dan komt u uit bij hun programma. André Kruil en Jan Schinkelzoek. Dank jullie. Of Monsters of Man Mountain Sound. Ja, wij gaan het hebben over drones. Al jaren speurt de VS met onbemande vliegtuigen... naar leiders en strijders van de Taliban en al Qaeda. Want zo'n drone kan een plek heel exact raken. You would hear it circling overhead and you can watch them. You can see them. There sort of specks in the sky. Bij elkaar zouden 2500 tot 3000 mensen zijn omgekomen. The Americans claim the drones are vital... En het is veel goedkoper, het is makkelijker. Je kunt af en toe een enorme klap uitdelen met zo'n ding. They are a force multiplier, and they save lives. Ja, Arnoud de Jong, u ontwikkelt en onderzoekt dit soort onbemande vliegtuigjes. Maar ik zeg wel dit soort, maar... Het zijn geen militair, uh, uh, uh, militaire drones hè, die u ontwikkelt. Nee, het is inderdaad zo dat wij vanuit ons bedrijf Delft Dynamics ons niet specifiek hebben gericht op uh, militaire drones. Ik zeg ook niet dat we het helemaal niet doen. Uh, ik kom daar straks wel eventjes op terug. We hebben vooral zitten kijken van op welke manier kunnen we nu met uh, kleine onbemande systemen uh, ja, bepaalde markten uh, ondersteunen. En dan kan je dus ook denken in bepaalde rampsituaties... waarbij je toch een overzicht wil krijgen van de situatie... dat je inderdaad kleine onbemande systemen heel goed ja. kan inzetten. Nou heeft u dat meegenomen, leg uit. Ja, wat uh, op tafel staat, uh, wat via internet te zien is... is een, een kleine uh, ja, quadcopter uh, met vier kleine rotorbladen. In het, in het hart zit eigenlijk uh, de computer waarmee het uh, apparaat zeg maar, uh, bestuurd wordt. En daaronder kunnen dus verschillende soorten uh, camera's gekoppeld worden. En, uh, en ook snel verwisseld worden. Uh, dit soort systeempjes, uh, in totaalgewicht ongeveer uh, 2 kilogram kunnen iets van 20 minuten uh, opereren, kunnen dus stilhangen in de lucht... en kunnen ja, heel makkelijk bestuurd worden. Ja, Waar worden ze nou voor gebruikt dan? Ja, wij zijn zelf deze dus nu aan het ontwikkelen. Een eerder systeem wat we vanuit Delft Dynamics hebben ontwikkeld... is een uh, wat conventionelere vorm uh, van een helikopter van 15 kilogram. Nog steeds zeer handzaam. En die hebben we bijvoorbeeld uh, aan het KLPD uh, geleverd. Uh, we hebben ook inderdaad een aantal opdrachten... voor uh, verschillende brandweerkorpsen uh, uitgevoerd. Maar we doen er ook uh, inspecties mee. Bijvoorbeeld schoorstenen bij uh, petrochemische plants... De politie die, die heeft ze nog steeds of was het echt een testmoment? Uh, het, het was wel een soort uh, testvehicle, uh, experimenteel, maar ze hebben het wel verschillende keren ingezet inderdaad. Op wat inderdaad. voor manier? Uh, ja, ze vertellen niet alle details. Ik weet wel wat inderdaad, ja. maar uh, ja, goed, u kunt zich voorstellen dat er op deze manier heel snel een, een overzicht te verkrijgen is. Dus als er ergens een, een situatie zich snel voordoet, voordat de bemande helikopters aanwezig zijn. Bijvoorbeeld iemand heeft zijn uh, misdaad uh, gepleegd en is op de vlucht of zo. Ja. Of maar misschien we, een ontru ontrui ontruiming van gewoon... een woonwagenkamp. He, je wil snel even een zicht hebben van wat gaat er gebeuren. Ja. En Wietplantage, is toch ook perfect? Ja, wietplantage is ook een aardig voorbeeld waarmee je inderdaad, misschien ook met uh, ja, gewoon camerabeelden, maar ook zelfs met, met chemische sniffers. Uh, je, kun, je kan inderdaad ook warmtebeeldcamera's gebruiken. Dus je kan uh, behoorlijk wat uh, verschillende soorten payloads uh, dragen. Ja. Maar hoeveel van dat soort dingen vliegen er eigenlijk boven ons? Zonder dat we dat, nou ja, zonder dat heel doorhebben. Ja, je hebt het ik, wel door, hè? Ja, ik denk, denk dat het in Nederland heel erg meevalt. De situatie die net in het fragment werd geschetst, is inderdaad de, ja, de oorlogssituatie. Amerika Israël, die zijn er al jaren flink ja. mee bezig. Maar kan en, ik dit nou ook kopen bij jullie, bij wijze van spreken? Uh, Ja, je zou het wel inderdaad kunnen kopen. Uh, het is wel zo dat wij onze systemen op, op een ja, dusdanige manier ontwikkelen en ook contact hebben met de regelgevers, dat we inderdaad zorgen dat we overal aan voldoen. En maar hoe we... zit dat dan met die regelgeving? Uh, mag het zo... dit allemaal? Ja, het, het mag wel. Je moet uh, eigenlijk een ontheffing aanvragen. Ik wil graag even de vergelijking trekken met laat ik zeggen, de modelvliegbouwclubs. Mensen die zijn zelf bezig vanuit hobby en die vliegen dan op zo'n veld. Wat wij doen is uiteraard bedrijfsmatig. En daar is nu heel de regelgeving van in ontwikkeling. Dus tot een half jaar geleden hebben we nog onder die regeling modelvliegend kunnen opereren. En dat houdt in dat je ook nog steeds toestemming moet vragen van de eigenaar van het grondgebied. Je mag niet zomaar dicht bij mensen of bij gebouwen vliegen. Maar er komen nieuwe regels. Wordt het minder leuk voor u wat dat betreft? Nou ja, het wordt eventjes wel kijken, want wat zijn de restricties? Je moet zeg maar binnen het gezichtsveld van de man die hem bestuurt moet je... of van de vrouw die hem bestuurt moet opereren. Dat is wel minder, want dat is niet zo heel ver dus. Nee, dat, dat zal een straal van 500 meter worden. Ja. Ik moet zeggen dat je in die situatie nog steeds behoorlijk wat, wat kan doen... Maar maximale hoogte van 120 meter. Dat wordt eigenlijk een soort uh, eerste klasse, zoals ze het noemen. Uh, je kan wel in, uh, voor de verschillende vluchten ontheffingen aanvragen. Maar daarmee kan ik dus wel gewoon de buren bespioneren. Ja, nou, het is dus ja. inderdaad op dit moment uh, zo dat je niet bij mensen uh, massa's in de buurt mag vliegen. Maar ook wel niet bij, bij een gesloten bebouwing. Je mag inderdaad wel bij een mensen. Hè, dus uit privacyoverweging moet je inderdaad daar ook nog wel goede redenen voor hebben. En volg je ook gewoon alle regels die bijvoorbeeld camera's op dit moment. Uh, uh, ja. ja, niet bij mensenmassa's. Volgens mij heeft die uh, afgelopen weekend ingezet bij een uh, popfestival. Ja om een soort topshot te maken van de mensenmassa. Ja. Maar ja. dat mag eigenlijk niet. Ik weet het niet. Hè? Dat is niet een systeem van ons. Wij doen dat niet. Wij vluchten dus echt niet boven mensen. Um, ja, dus wat daar precies gebeurt is... Dus ik ben net terug van vakantie en ik uh, las het artikel in, in de Volkskrant. Ja. Um, het kan zijn dat er een ontheffing is aangevraagd. Hè? Er is gewoon een, een soort de, de oude Rijksluchtvaarddiensten. Uh, die, die kijken eigenlijk uh, van ja, wat dat ga je doen? zijn en dat er gevaren. Dat ding is toch behoorlijk. Het, het zou maar uit de lucht vallen op een mensenmassa. Ik denk het systeem wat hier staat van twee kilogram... Het kan nog steeds heel vervelend zijn, twee kilogram ja. uh, op het dak. Uh, dus uh, ja, je zal altijd moeten aantonen dat je nog steeds een vlucht kan uh, ja, uh, doorzetten. Hè. Valt er bijvoorbeeld een uh, motor uit, dat je inderdaad genoeg mogelijkheden hebt om hem nog veilig uh, neer te zetten. Terugkomend, ik vind het goed dat er dus een scheiding komt en dat er strenge regels komen. En je kan dan laten zien van hoe uh, ja, jouw systeem werkt. En, en vanuit Delft Dynamics vinden we, betrouwbaarheid staat op één bij ons. Dus we zullen ons altijd aan alle regels houden. En dat kost wel eens wat uh, voorbereidingstijd voordat we een vlucht uh, kunnen uitvoeren. Kun je er ook een bom mee vervoeren? Ja, het, het zou ja. kunnen. We hebben het uiteraard niet getest. En het is uh, niet ons doel om het ook als, uh, als wapentuig te gebruiken. Krijgt nee, maar krijgt niet het... aan nu dat, ja, dat er misbruik van kan worden gemaakt... Ja. door bijvoorbeeld ja. terroristen. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik ja, het aan mij. Ik denk dat, het, uh, ja, dat ze in een slecht daglicht komen te staan... terwijl ik juist heel veel mooie mogelijkheden ervan zie. Dus ja, op die manier is het jammer dat dat gebeurt. Um, Even terugkomend op het feit dat wij ook heus wel kijken naar defensie. Want als we de manschappen kunnen beveiligen. door inderdaad hem als verkenner naar voren uit te sturen enzovoort. dan zie ik daar natuurlijk ook wel weer de goede kant van. Ja, Wat gewoon... kost zo'n ding? Ja, ja goed. Uh, dit systeem zijn we op ontwikkeling. Ik verwacht dat de to totaalprijs. met alles erop aan is van 25.000 euro zal gaan kosten. Ja, er zit een behoorlijke hoop techniek. Uh, maar Charlie, er. daarmee kan je misschien wel de bewoners van het studentenhotel controleren. Ja, oh, ze het is er zit, allemaal dat hebben wij niet nodig. Maar <laughs> ja, de videosystemen aanleggen <laughs> Ik <laughs> denk dat bepaalde situaties, uh, zoals Fukushima, uh, hebben aangetoond wat de robots kunnen betekenen. Hè? Gewoon gebieden waar je haast niet kan komen. Ik denk, chemie pak hier uh, vorig jaar bij Moerdijk. Hm. Ook zo'n situatie, dat je hm. toch niet helemaal weet wat de situatie is. Nou, breng onder systemen systeem juist erheen om... Ja. Een, uh, ja, die kunnen beter een risico nemen natuurlijk. Maar jij bent natuurlijk gewoon een ontzettende ondernemer. Want dit levert jullie nemen kan heel veel geld op. Ja, dat moet ons uh, misschien in de toekomst wel uh, wat geld gaan opleveren. Uh, ja, we zijn nu eigenlijk alweer bijna tien jaar bezig. Hè, vanuit de BV sinds 2006. En het is vrij moeilijk nog. Vanwege met name die regelgeving, de onbekendheid. Uh, ja, de, om, om je inderdaad echt goed te settelen. Uh, ik verwacht dat hier heel veel toekomst in zit. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel ziet dat dit er gaat komen. Maar het moet wel heel gestructureerd gaan. Dus ik ben op zich wel nogmaals blij dat er een duidelijke scheiding komt tussen hè, hobbymatig... en de duidelijke regels voor uh, broeksmatige inzet. Dit ding is toch wel redelijk groot? Ook op hoogte, ik denk dat je hem toch nog wel ziet. Uh, gaat die kleiner worden in de toekomst? Ja, je ziet nu al eigenlijk heel veel ontwikkelingen naar uh, ja, compacter... en uh, eigenlijk uh, daardoor uh, heimelijk kunnen opereren. Ja, precies. Steeds dus, minder uh, opvallend. Ja, ja. ja, dat is wel het doel. Uh, in bepaalde situaties kan je ook zeggen... ja, je wil juist laten zien dat je aanwezig bent. Uh, misschien een aantal andere toepassingsgebieden zijn... Uh, bijvoorbeeld uh, bij landbouw... dat je inderdaad gewoon met bepaalde camera's... Kan en kijken hoe de gewassen groeien. Waar zit te veel water in de grond, waar is juist te weinig water. Ja, in zulke situaties is het totaal niet erg, of je nou wel of niet ziet. Ja, dan nou zei je dat je ook al aan de brandweer had geleverd, we hoe, hebben pilotprojecten dan... meegedraaid. Ja, maar klopt. wat deden ze er dan mee? Ja, plus, hè? Ja, Zoveel water vervoert hij niet. Ja, ik denk dat, uh, juist, juist in Brabant nu... Uh, ja, je kan heel makkelijk naar uh, van die uh, hittehaarden zoeken. Ja. Hè, dus een bepaalde warmtebeeldcamera. Ja. Dus je kan hem automatisch een trekje laten afvliegen... waardoor hij een heel gebied uh, in beeld kan, uh, kan krijgen. En uh, in dat soort situaties, daar kijkt men natuurlijk wel naar. Ja, zijn, zijn nou de regels in Europa dan anders dan uh, in Nederland... Uh, andere nee, andere Europa is wel redelijk hetzelfde. In Engeland zijn ze ietsje verder, er zijn al wat meer bedrijven uh, daarmee bezig. Uh, maar uh, Europees wordt er alleen maar bij, boven de 150 kilogram regelgeving uh, bestaat er. Uh, beneden de 150 kilogram moet ieder land zelf zijn regels uh, bepalen. Ma maakt u maar zich dat... zorgen wat dat betreft? Nou, uh, omdat, omdat, uh, omdat u al aangaf van nou in Nederland hebben we regels... en uh, soms lastig, soms ja. goed. Uh, ja. Dus dan heb ik meteen het gevoel dat wij in Nederland heel erg extreem zijn... in van privacyregelgeving en dat soort zaken. Maar ja. dat is dus niet zo. Nee, het valt wel mee inderdaad. Ik denk dat meerdere landen hebben daar uh, last van... of weten nu niet precies hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar wat ik zeg, nationaal moet het geregeld worden. Hmm. Maar er wordt wel ontzettend veel samengewerkt... zodat je inderdaad wel over de landsgrenzen... ook gaan opereren. Ja. Maar ik ja. ben met u eens dat u zegt van nou, je, dit kun je, je gewoon niet meer tegenhouden. Dus nee, uh, nee. innovatie. Precies, je nee, ook mooie het is dat het. Aan, inderdaad. Ja. We hebben wel eens gezegd. Ja. Bijvoorbeeld met artsen zonder grenzen zou medicijnen gewoon automatisch ergens kunnen droppen. Hm. Nou ja, uh, perfecte middelen ervoor. Ja. ja, er schijnen ook weer moeilijkheden mee te zijn als je dat dan dropt. Maar goed. Maar die ja. buurman oh, waar jij het over het had, dat roept wel uh, dus kippenvel. Ja, ja he, dat is een ja. beetje eng. In ieder geval ja. hartelijk bedankt voor de toelichting. Over de burger drones. Uh, tijd voor onze dichter bij de dag. en Vandaag is dat uh, Egbert Hovenkamp. Dag Egbert. Goedemiddag. Kon je eruit komen dit keer? Ja, het was hier en daar wat uh, verhit en zout gekorreld, maar jawel, het mm. lukte. We zijn benieuwd. Het jachtseizoen is geopend. Het jachtseizoen is geopend, stemmen worden gewezen, gewikt en straks uitgebracht. Neuzen de een of andere kant op gewogen en strak uitgedacht. Varkentjes worden gewassen. Hotels verrijzen aan de horizon als onderdak voor studiehoofden. En in het verre land wordt vermoord, verwond, verzaakt. Het jachtseizoen is geopend, wie gaat het doen met wie De drones brengen aan het licht Varkentje valt in de smaak, proef en zie Men strijdt en men glijdt als attentjes onder het gras Men vest huis, men verjaagt van stek Men haalt op hals, men brengt in kaart En in het verre land wordt vermoord, verwond, verzaakt Het jachtseizoen is geopend, vele ogen zullen volgen Mooi. Mm. Dankjewel, Egbert. Uh, het gedicht is uh, na te lezen over een paar minuten op onze website. Dit is de dag. Nu. Ja, en hartelijk bedankt. Uh, onze gasten, Arnoud de Jong, over de vreedzaam gebruikte onbemande vliegtuigjes, de burgerdrones, uh, de appeltjesschiller, voormalig Kamerlid Jan Schinkelshoek. Um, Atia Gamry vertelde over de verdrietige gebeurtenissen... bij haar familie in Syrië. Peter van der Heijden, politicoloog. En zo hadden wij nog meer gasten. Want Charlie McGregor vertelde over het studentenhotel. En wij aten natuurlijk een heerlijk varkentje... dankzij Jeroen Thijssen. Uh, Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, Dit is de Nu, als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. En Radio 1 gaat verder met Villa VPRO. Ger Jochems, wie hebben jullie te gast? Hallo. Ja, de verkiezingen... van 12 september, ook bij ons valt daar margje geen ontkomen aan. Maar geen angst, bij ons niet de bekende boegbeelden. Dat moet trouwens ook, dat is heel belangrijk. Maar wij gaan toch iets anders doen. Want we vroegen ons af, hoe denken de leden van de partijen? De grassroots, hoe denken zij? Waar maken zij zich druk om? Welke thema's spelen in... Hun kop. Anders dan wat de kranten en de andere media brengen. En dat kun je volgens ons aan niemand beter vragen dan aan de hoofdredacteuren van de partijbladen. En vandaag Reinoud Wartier, hoofdredacteur van Liberaal Reveil, het opinieblad van de VVD. Een uitspraak van hem: Onze artikelen mogen vuur trekken, ook binnen de, binnen de partij. Nou, dat belooft wat, hoop ik tenminste. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal.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 ADB verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A15 vanuit Europoort bij de Botlektunnel. tunnel Er is daar een flink ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Uh, voorlopig is de weg nog dicht, er staat een lange file achter tussen Rosenburg en de Botlektunnel tunnel 9 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, daar staat voorknopend Ewijk 2 kilometer.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 Nieuws en beschouwingen over recht en onrecht in ons panel Schuld en Boete na vier uur. En wat leeft er echt onder de leden van de politieke partijen? Waar maken zij zich druk over? En zijn ze tevreden met de koers van hun partij? Wie kan dat beter bekijken dan de hoofdredacteur van het Partijblad? En vandaag is als eerste te gast Reinoud Watje van het Liberaal Revij... Van, u zult dat raden, de VVD. Dat en meer vandaag in Villa VPRO. Om wilt u reageren, doe dat dan vooral via onze site. VilaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De verkiezingsborden in Noord-Limburg zijn veel te klein. Althans, in een aantal gemeenten. Want te klein, namelijk, er kunnen niet meer dan acht partijen op. Terwijl Posters, terwijl er 22 partijen op moeten kunnen. D66 is woedend. Kwala wil in het spel, tegenwerking, kwaadsappigheid. Peter de Koning van de gemeente Gennep, burgemeester. U kent de situatie? Ja, goedemiddag. Ik uh, heb kennis genomen van de situatie. Ja, dat klopt. Ja, bent u on on onder de indruk van het bezwaar? Nou, onder de indruk niet zo gauw, dat zijn we in Noord-Limburg sowieso niet zo gauw, nuchter als wij zijn. Um, maar ik heb de, we hebben de brief gezien, hij is overigens pas vanochtend binnengekomen. Mm -hmm. En eerlijk gezegd is dat voor het eerst in al die jaren dat de verkiezingsborden worden neergezet in, uh, in onze gemeente, dat, we, dat iemand daar een probleem mee heeft. Dus we zijn sinds enkele uren op de hoogte van het feit dat één van de partijen, van de twintig hoor, het zijn er geen 22 die meedoen aan de verkiezingen, een probleem hebben met de grootte van de verkiezingsborden. Maar D66 is over het algemeen toch niet een partij die, die het lekker vindt om een beetje te zeuren over dit soort dingen. Is het misschien dan voor het eerst dat er ook inderdaad daar bij u in de gemeente zoveel partijen meedoen? Was het dan misschien zo dat bij alle vorige verkiezingen er maar tien waren of zo, omdat de rest bij u niet uitkwam? Nee hoor, bij de vorige Kamerverkiezingen hadden we ook zoveel partijen, dat weet je ook wel. Ook een stuk of twintig of nog wel meer. En toen waren de borden even groot? Toen waren de borden even groot en toen uh, is er geen probleem geweest. Dus het is voor het eerst dat we met dit probleem maken. Dus wat zegt u, ik ga hier een punt van maken en val dood, want de vorige keer was het precies hetzelfde Of, joh, we sturen even iemand snel naar de hubo en we zetten wat grotere, grotere borden neer. Nou, de eerste optie die u kiest, dat is niet de mijne alvast, dat, dat kunt u wel begrijpen. Ja, of wellicht andere bewoordingen. Ja. Dat is, als je naar die verkiezingsborden kijkt, die zijn niet groter of niet kleiner, misschien iets kleiner, maar dat gaat allemaal niks, ten opzichte van andere keren. Ja. Alleen wat je ziet is dat de politieke partijen, als je naar die verkiezingsborden kijkt, die gebruiken hele grote posters van A1-formaat. Hmm. Ja, daar kunnen er acht van op. Ja. Dan zou ik dus zeggen, kijk, als je nou toch bezig bent met bezuinigen... Maar weet u wat daar dan weer het probleem van is? Dan rij je daar langs en dan kan je het niet goed zien, dan kan je het niet goed lezen. Dan krijg je weer opstoppingen omdat mensen zeggen... hé, hey, een bord, ik kan het niet helemaal goed zien, het is zo klein. Je, je, je vraagt om problemen, het moet er uitspringen. dat begrijp ik nog wel. Dat begrijp ik ook, maar dat hangt niet van de grootte van de affiche af, maar van wat erop staat. Hè? Mm -hmm. Nou, die uh, mensen die klagen, die heb ik aan de telefoon gehad, en die zeggen wel ja, die borden voor de Floriade, hè, uh, om toch vooral naar de Floriade te gaan, ja, die zijn wel hartstikke groot. En overigens mogen die verkiezingsborden ook niet in de buurt van die Floriade-borden staan. Nou, daar is bijna niks van bekend. Nee. nee, wacht even, het is zo dat de verkiezingsborden, die worden elke keer als er verkiezingen zijn, op dezelfde plekken in de gemeente weggezet. Uh, en dat is nu ook gebeurd, dus daar is geen verandering of wat dan ook van uh, de opzichte ja of Nou is d 60 een partij die, uh, die behoorlijk uh, dreigt er, of sorry, ik uh, moet neutraal zeggen lijkt te gaan groeien tijdens de verkiezingen. Ik lijkt mij wel dat dit een puntje College BMW is. Lijkt me ook en dat hebben we morgen. We okay. hebben het dichtst volgend en dan gaan we erover hebben. Ja, dus er wordt gewoon iemand eventjes met een pick-up-truckje naar de Hubo en even wat hout. En we gaan wat grotere boorden neerzetten. Zand erover. Nou, ja, kijk, ik mag geen reclame maken voor een bouwbedrijf of zo, dus dat doe ik niet. Nee, uh, wat maar we mag ook. Morgen in het college even kijken: van, goh, uh, wat is er nou precies in de hand? Is het echt een knelpunt? Is het een probleem? En zo ja. Uh, hebben we een snelle oplossing uh, bij de hand. En als we die hebben, dan uh, zullen we kijken hoe ja. we dat kunnen uitvoeren. Kijk, ze, uh, meer woorden neerzetten of woorden uitbreiden. Het, loopt natuurlijk altijd, het gaat ook even om geld. We moeten even weten hoeveel het allemaal kost. Ja. Uh, en dat is wel even van belang voordat we daar een besluit over nemen. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan vraagt u aan de partij zelf een kleine bijdrage. Oh, dat zou kunnen, ja. ja, dat... ja. Voordat we hier te luchtig over doen, want ik dacht ook eens een beetje een geintje. Maar ik had die lui van D60 aan de telefoon en die had echt de pest in. ja. Heb ik, als ik, ik heb een brief gelezen inmiddels en nou die, daar, daar dat klinkt niet uit dat ze er pest over in hebben maar hey, goh, het is meer van ze letterlijk wij verzoeken u vriendelijk om iets te doen nou ja. dat is een hele keurig verzoek dus dat gaan we ook keurig behandelen nou oké okay. we nemen we, we nemen aan dat het volgende week geregeld is ja, dat kan. Morgen hebben we het college en dan kijken we even naar wat de mogelijkheden zijn. Ook wat het kost, want dat is ook van belang. En aan de hand daarvan nemen we erover een beslissing. Oké, okay, prima. Peter de Koning, burgemeester van gemeente Gennep, dank u wel. Tot de dienst. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien hm. denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Nog even en we hebben weer verkiezingen. Het zal u niet ontgaan zijn. En tot die tijd doen politici er werkelijk alles aan om bij het publiek in de gunst te raken. In Nederland levert dat spotjes op met teksten zoals deze. Mijn kinderen bepalen mede wie ik ben en hoe ik politiek bedrijf. De volgende generatie heeft voor mij twee heel concrete gezichtjes. Hoe doen ze dat in andere landen? In Metropolis deze week alle trucjes en listen om de kiezer aan je kant te krijgen. En we beginnen in Canada. Een rustige democratie. Het zal daar vast beschaafd aan toegaan in campagnetijd, zou je denken. Maar dat zit toch net even anders, ontdekte Margot Mignon. This is an automated message from elections Canada. Due to a projected increase in voter turnout... Your has been dus je woont in Canada en de dag voor de verkiezingen... krijg je een telefoontje van de overheid, denk je... dat je helaas niet bij je eigen stembureau terecht kunt. Je moet ergens anders naartoe. Dat vervangende stembureau is ver weg aan de andere kant van de stad. Je hebt geen tijd om daar naartoe te gaan. En als je wel gaat, wordt er daar verbaasd gereageerd. U bent hier niet geregistreerd, u kunt hier helemaal niet stemmen of op het aangegeven adres, blijkt helemaal geen stembureau te zijn. Ben je helemaal voor niks gegaan en inmiddels is je eigen stembureau al dicht. Tienduizenden kiezers in Canada kregen vorig jaar zo'n telefoontje. Dat wil zeggen kiezers van wie bekend was dat ze niet op de conservatieven gingen stemmen. In de aanloop van de verkiezingen hadden vrijwel alle kiezers een telefoontje gekregen, opiniepeiling met de vraag of ze op de conservatieven gingen stemmen. Als het antwoord nee was, gebeurden er interessante dingen. In het geval van Laurie, Bruce en Fredericton was het wel heel duidelijk. Ze kreeg een telefoontje namens de conservatieve partij... dat ze naar een ander stembureau moest... Ze vertrouwde het niet en googelde het nummer. Ja, Conservatieve Partij. Toen ze terugbelde, kreeg ze een antwoordapparaat van de Conservatieven. Maar meestal ging het subtieler en zaten er een paar weken tussen de zogenaamde opiniepeiling. En de mededeling dat je naar een ander stembureau moest. Alleen mensen die te kennen hadden gegeven dat ze beslist niet op de conservatieven gingen stemmen, kregen zulke telefoontjes. En altijd in kiesdistricten waarin het er nog maar om of de conservatieven gingen winnen. Die telefoongesprekken, altijd bandjes, werden gevoerd met behulp van een computer, robocalls. Zo heet het schandaal dat Canada inmiddels in zijn greep heeft. Alle sporen leiden naar een callcenter dat voor de conservatieven werkt... en een marktonderzoeksbureau dat ook voor de conservatieven werkt. In Amerika maken de Republikeinen al zo'n tien jaar gebruik van robocalls. De Canadese conservatieven hadden Republikeinse campagne-experts ingehuurd. Niet-conservatieve stemmers werden ook lastiggevallen met allerhande boodschappen die zogenaamd van hun eigen partij kwamen. Tot tien keer per dag toe. Na de afgelopen verkiezingen heeft de regering Harper een meerderheid van twaalf zetels. In een aantal districten hebben ze gewonnen met een miniem verschil bijvoorbeeld 18 stemmen. Maar in bijna 200 kiesdistricten hebben kiezers gemeld... dat ze naar een verkeerd stembureau zijn gestuurd. In één district heeft de rechter de verkiezingsuitslag al ongeldig verklaard. Een groep Canadezen heeft de rechtbank inmiddels verzocht... om de verkiezingsuitslag in minstens zeven districten ongeldig te verklaren. De regering Harper heeft de rechter gevraagd... om de zaak niet ontvankelijk te verklaren... omdat deze mensen met Occupy sympathiseren... Elections Canada en de politie zijn bezig met onderzoek... naar de robocall-affaire, maar het wordt gehinderd door bezuinigingen. Premier Stephen Harper ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. Can no in, in Canada heerst grote verontwaardiging. Watergate was just a couple of Wat was Watergate weer? Een inbraakje en in een partijhoofdkantoor? Dit is veel en veel erger, zegt Pat Martin... Parlementslid van de New Democratic Party. Dit is zo erg, dit zou Richard Nixon nog doen blozen. En morgen in Metropolis de geniale strapatsen van de campaigner met de zeven levens. Silvio Berlusconi. En wat wij daar allemaal nog van kunnen leren.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 Slop, Buma, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zij alle komen de komende weken niet van de radio en televisie weg. Ze zijn er niet van weg te branden. Ze houden hun campagneverhalen en peilen de stemming in het land. Via VPRO peilt de komende weken de stemming in de politieke partijen. Waar bekommeren de gewone leden zich om? Waar zit de twijfel? De pijn. En ligt de partij eigenlijk wel op de goede koers? Hoofdredacteuren van de partijbladen weten, volgens ons, dat als geen ander. Zij zien hier gezonde brieven, de artikelen en de hartekreten. We, we beginnen vandaag met de hoofdredacteur van Liberaal Revij, het blad van de VVD, Reinhoud Watje. Meneer Watje, welkom. Dank u wel, meneer Goms. Uw, wat u wil is eigenlijk dit. Liberaal Revij wil het platform zijn voor interne liberale discussie... Is het niet een beetje tegennatuurlijk voor partijen? Ik bedoel, partijen willen toch zo min mogelijk discussie? Het is toch allemaal onrust? Je rakelt van alles op... waarvan je niet weet of je het kan beheersen? Dat is het mooie, denk ik, van het systeem wat we in Nederland hebben... met de wetenschappelijke bureaus. Dat geldt voor de Telder Stichting, die onafhankelijk staat van de VVD. Dat geldt ook voor de W.R.D. Beckman Stichting van de PvdA. Eerlijk gezegd, van de SP weet ik het niet helemaal... hoe het wetenschappelijk bureau zit... en ook niet wat daar de afstand van zijn. Maar van de Telde-Stichting weet ik het wel. Strikt onafhankelijk, dus wij kunnen gewoon kijken... Dus wat het de... blad is van de Telde-Stichting en die de stichting zit eigenlijk tussen het blad en de partijen? Ja, ja, met een eigen curatorium en ook een eigen voorzitter. Zeker heer Bolkestein. Nou, ik geloof dat die wel een, een voor onafhankelijkheid borst staat. Allemaal onafhankelijk, maar natuurlijk wel allemaal met uh, uh, één ding gemeen. Het liberale gedachtegoed. Het liberale dat gedachtegoed, ja. wat de VVD... In de politiek naar buiten, naar, uh, naar buiten moet dragen. Ja. Dat, daarin zijn ze één. Maar ja, met die vraag of die opmerking zoals je die stelt. Uh, geeft u al bijna de twee pijlers aan. De aanvliegroet is het liberale gedachtegoed. en hoe vertaal je dat dan naar de praktijk? Ja, dat is niet altijd één op één uh, helemaal hetzelfde voor alle liberalen. Los nog van de interpretatie van wat liberaal is. En daar houden wij ook van als liberalen dat daar een zekere vrijheid in, in is. In de trainingen die ik ook voor de Haaien van Zomer... ons opleidingsinstituut geef, zeg ik wel eens... dat het eigenlijk in zekere zin wel een wonder is dat we één partij zijn. Want we zijn natuurlijk onze kracht is geef nou ruimte aan het individu. Mm. Dus uh, niet al te veel uh, in zo'n partij allemaal één richting uit. Merkt u in, in, in dat blad, he, daar, uh, in, in Liberaal Revij... komt er daar heel goed tot uiting die twee... en misschien wel meer stromingen die er in de partij zijn... De, uh, we zeggen, de, de positieve kant, dus het ontplooiingsliberalisme doelt u dan denk ik op. En nou, nou even zeggen, even de, de negatieve zeggen. kant, negatieve nou, vrijheid. La, ja, laten we het even ja? iets makkelijker zeggen. Laten we zeggen, de liberalen die het uh, lekker vinden dat het Tweede Huis ja. uh, lekker goed uh, fiscaal gefinancierd is. En verder, uh, verder geen gezeik. En het andere, uh, de, de, de traditie van de vonhofs uh, de, de, de, de Molly Maas, die zich meer op sociaal-culturele liberalisme richten. En dat ook uit wilde diepen. Die dus een stap verder gingen. Die stromingen komen altijd uh, langs in het blad. Uh, maar we, we kennen in het blad eigenlijk sinds een jaar of twee het mechaniek van dat wij als redactie thema's uh, mm -hmm. openen. En daar verzoeken we schrijvers van, van liberale snit. Maar het mag ook van andere snit zijn, als het maar helpt om de liberale discussie verder te brengen. Dus één lijn is thema's, en de andere lijn is wie wil draagt bij. En dat zijn natuurlijk over het algemeen mensen die ervan houden om het flink in die discussie hun zegje te doen en daar een mooi artikel over en te schrijven. En die artikelen komen bij u op het bureau? Die komen bij ons op het bureau. O, ja. Natuurlijk bij u bij een redactie, maar u bent de hoofdredacteur. En dan, heeft u, eh, dan moet u gaan zeggen: dit artikel gaan wij wel of niet plaatsen? Ja, dat nee. doen we naar drie kwartier geblind. Drie criteria geblindeerd. Dus wij weten niet als redactiecommissie wie de auteurs zijn. Ze zijn ons allemaal even lief, zal ik maar zeggen. En de drie criteria zijn: het draagt het bij aan de liberale discussie? Twee, is het goed geschreven? Drie. Um, is het goed onderbouwd? Dus is het consistent? Dus niet, ja. ja, het voelt niet goed, deze liberale discussie. Nee, hoezo nou? Waar refereer je aan? Ja. En dat soort Je zijn. kan dus niet zomaar dus als is... lid zeggen: ik stuur een, een, een brief naar Liberale Revij van. Uh, uh, de manier waarop Rutte nu tekeer gaat in Europa. dat stuit mij zo tegen de borst. Dat staat voor mij zo ver af van wat ik als een liberaal voel. Ik word hier woest om, punt. Dat plaatst dat, u niet. Nee, dat plaatst u. Je kan het wel zeggen en dan zeggen wij: uh, heeft u als lid, heeft u collega of anderen... of voelt u er zelf wat voor om het onderbouwd hand en voeten te geven. Want als er iets zit waarvan je zegt, dit is toch niet meer liberaal... dan verwelkomen we het om het in het blad uit te vergroten. Of wat is er eigenlijk wel liberaal aan? Dan verwelkomen we het om dat in het blad te zetten. Maar het moet goed geschreven zijn... het moet toegevoegde waarden voor de discussie hebben... en goed onderbouwd. Want Duidelijk. het is een wetenschappelijk blad van een wetenschappelijke stichting. Ik zichting. zei zo pas dat u ook... dat zei u tegen mij dan aan de telefoon een tijdje geleden... toen we elkaar spraken... van die artikelen mogen ook vuur trekken. Ook ja, bij de partijen, met andere ja. woorden... daar mogen mensen zijn wel... Wat gaat er nu in mijn blad ja. geschreven ja. worden? En dat nemen jullie voor jullie verantwoordelijkheid. En, dat, en dat, is, dat, heeft een, een, dat heeft een echte bedoeling. Dat is om de discussie te forceren. Ja. Nou, niet te forceren, maar uh, uh, te voorzien van de goede uh, liberale ins en outs. En hoe iedereen daar dan in kiest, moet iedereen maar weten. We hebben... Een vorig nummer, denk ik, het voorjaarsnummer zo uit mijn hoofd. Een stuk gehad over vrijwillig levenseinde. Dus het recht op zelfbeschikking. Kom nou los met die pil van Drion. En waarom was het nou zo dat dat zelfs met de VVD aan het stuur niet gebeurd is? Leg dat eens uit. Waarom was het toch zo dat dat zelfs met de VVD aan het stuur niet ja, gebeurd is? Ja, dan, dan wordt er toch gezegd van is er uh, in zekere mate... heeft er een gijzeling plaatsgevonden tussen aanhalingstekens... dat kunnen de luisteraars niet, maar ik maak hier het gebaar wel... een gijzeling plaatsgevonden door de SGP. Anoushka van Miltenburg is ook in de gelegenheid gesteld... Kamerlid ja. van de VVD, om te antwoorden. En die heeft gezegd, nou daar was eigenlijk helemaal geen sprake van. Maar wij vinden als, zie zo'n die nu door de de Nederlandse Vereniging voor vrijwillig levenseinde opgezet is. Als uh, de maatschappij zelf oplossing vindt zonder dat we ons daar als overheid mee hoeven te bemoeien... dan is dat eigenlijk veel beter. Want ja. een liberaal insteek is ook... doen nou niet te veel overheid bemoeienis. Als er nou een heel ruig artikel aangeboden wordt... ruig in de zin van standpunt... maar u zegt, ja, dat is toch vanuit de liberale traditie... is dat goed verdedigbaar. Ja. Het, is, het is misschien niet populair dan Haag. Ik ga het lekker wel plaatsen. Ja. En uh, de partijleiding komt daar op de een of andere manier achter... Ja. Dat, dat plaats gaat worden. En er komt een telefoontje. Reinoud, dit is niet de bedoeling. Want dan krijgen we ontzettend de strond mee. Ja. Wat is dan het antwoord van Reinoud Wartier? Dat we, dat hebben we in 2007 met een artikel van meneer Frankenvrij gehad. Die, mm -hmm. Dat was overigens een, een, een anoniem. Frank, ja, ja, precies. Ja. <laughs> en uh, dat ging over de Koran getoetst aan de westerse beschaving. Dus dat was toen in de hitte van uh, dat Koran-debat. Waarbij die geturfd had hoeveel uh, gewelddadig uitspraken er in de Koran waren. Mm -hmm overigens ook in het oud testamentisch deel van zeggen. de Bijbel. Dus okay. dat heeft die keurig naar. Maar goed, toch meer gewelddadigheid en meer uh, in de Koran dan in het oud Testament. Maar hij zal zeggen, daar kan ik niks aan doen, want ik heb geturfd alleen Ja, maar. correct. Ja. Dus uh, gewoon fijn, weer goed onderbouwd. Niet, dat vind ik, maar hoezo dan? Nou, goed onderbouwd. En uh, ja, dat kwam natuurlijk niet helemaal uit van, uh, wordt er nou weer olie op dat vuur gegooid? Ja, er wordt olie op het vuur gegooid. Want wij toetsen, is het een goed onderbouwd artikel? Uh, helpt het de feiten beter in beeld krijgen? Nou, dat deed het. En of het bestuur van de VVD dat leuk vindt of niet. Jullie toetsen dus niet aan wat Den Haag wel welgevallig nee. is. Nee, wij toetsen Toetsen op... jullie wel eens aan bijvoorbeeld bij de keus van een thema... of als je bepaalde uh, uh, lezers met goed onderbouwde stukken... wel aan het woord laat, toetsen jullie dat wel op... Zelf een agenda willen zetten in Den Haag, in de hoop dat zij er daadwerkelijk wat mee doen. Ja, daar zit wel iets van. Dus draagt het bij aan het liberaal debat? Dat is die eerste. Heeft het toegevoegde waarde? Dus als we denken, ja, hier is al zoveel overzicht. Dat voegt nou niet meer toe. Of dit artikel voegt niet meer toe. Dan heeft het eigenlijk geen zin om te plaatsen. Nee, ik denk dat we proberen jullie te sturen. Dus niet dat Den Haag jullie probeert te sturen met wat je wel of niet plaatst. Proberen jullie de pure dagelijkse politiek te sturen door bepaalde thema's te kiezen... of bepaalde dingen te plaatsen. Dit, dit er is uh, veel te weinig aan botten in Den Haag. Ja, en daarom wat, gaan wij dit artikel nu plaatsen. Dat denk ik Zoiets. eigenlijk wel. Komend najaar hebben we de vrije wil-discussie mm -hmm. als thema. Dus dan hebben we een aantal schrijvers uitgenodigd... van zich daar eens wat over. Want als de vrije wil er niet is, dan ontvalt bijna de bodem aan het liberalisme, die gaat toch over vrije keuze... Dat en dat, dat, daar dan dat, dat, ook link. de verantwoordelijkheid voor Bloed links, stel je voor ja. dat liberaal rivier uh, constateert... door alles wat geschreven is, nee, de vrije dus dat, wil bestaat niet. Doe je liberalisme. Nou, wij, uh, want dat zei u net ook, meneer Jochems, uh, wij, mevrouw Blok... constateert niet, wij laten de schrijvers constateren... Ja, en het is hun het standpunt, ja. wij bieden het podium. Dus, ja. Ja. En als dat kennelijk uh, de meerderheid van de schrijvers... goed onderbouwt tot die positie ja. komt, dan moeten we daar wel wat mee. Ja, dat ja. zou je wel denken. Even dan, even het hoofd. Hoofdstukje waan van de dag. Daar heeft men het vaak over in over, over over de media. Ik zeg altijd, ik vind altijd dat er niks mis is met de waan van de dag als het daar maar niet bij blijft. Um, u heeft een column actualiteit in dat blad sinds ja. kort. Hè? Ja. Heeft u nu de indruk dat wat de media aanstippen en media meenden dat belangrijk is Europa nog een paar van die bekende topics? Dat dat ook ook belangrijk gevonden wordt door uw achterban, ja. of leeft daar in de achterban totaal iets anders? Nou, wat in de achterban leeft, is in het voorjaarsnummer van Liberale Vei ook in beeld gebracht door Ingrid van Dijk. Mm -hmm. En uh, zij heeft uh, drie uh, componenten onderscheiden. De culturele, de sociale, economische en de ethische. En dan zien we dat immigratie daar uh, natuurlijk een topic is. Pas er nou een beetje mee op? Veiligheid. Daar komen ze heel klassiek rechts langs, uh, de, de kiezers en de leden. Doen ons alsjeblieft veel veiligheid. Bij sociale, economische uh, punten zie je het inkomensverschil. De pensioenleeftijd en de zondagopening. Daar is eigenlijk ook een beetje pas nou op. Waar de leden ons liberaal inhalen. Of ja? het bestuur... Uh, maar het Bestuur links ingehaald wordt en de leden dus links zijn dan de kiezer en bestuur. Blijkt op het vlak van de ethische vraagstukken zitten. Dus weer uh, de uit en zie de levenseindelijk niet. Dus in de immateriële zaken zijn de leden laat ik maar, li liberaler en opener. En in de materiële zaken, geeft dat artikel aan, zijn ze een beetje terughouden. Zegt, niet al te veranderingsgezind. U, u zeg maar heeft zei. het over de leden, he, want die zullen over het algemeen Liberaal Revij lezen. Is er een groot verschil? Heeft u dat wel eens kunnen constateren? Want iedereen mag schrijven verder in het blad. En, ja. en de, althans, de stukken. Mits voldoende aan de criteria. Is er een groot ja. verschil tussen de leden van de partij. en de stemmers, kiezers op de VVD? De, de kiezers blijken dus uh, ietsje opener te staan. en ietsje bewegelijker te zijn. ten opzichte van die sociaal-economische en die culturele thema's. Ocht, immigranten um, kan. Ja, uh, ik... Maar algemeen, want dit, dit, dit, dit pikt u er alleen uit. Heeft u, laat ik het zo zeggen, zijn er veel. Zijn er veel niet-leden die uw podium uitzoeken om, uh, uh, om eens wat te vertellen? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Het is het, het, over het algemeen, eer dat je de pen pakt en zegt... nou ga ik eens even een, een robuust artikel schrijven... dan moet je natuurlijk toch een, uh, moet je wel een zekere aanloop nemen. Mm -hmm. Dat doe je niet zomaar even op een uh, zondagmiddag. Dus ik denk dat het gemiddeld lid eigenlijk uh, dat wel gelooft... Maar alle thema's die we in de VVD tegenkomen... of zoek en vervang in D66 of de jong-liberalen... want het gaat over de liberale discussie in zijn algemeen... al die thema's komen bij ons ook langs. Altijd, dat was uw vraag, meneer Jochans. altijd natuurlijk net even wat minder heftig op de uh, actualiteit toegesneden... maar veel meer, wat zit daar nou onder als stroom? Ja, ja. Wat moet Be je daar nou mee? En betekent dat eigenlijk ook dat de, de, de bulk van wat u, bij u aangeleverd was... Wordt, komt door mensen die zich wat verdiepen in dat liberale ja. gedachtegoed enzovoort, meer dan de liberaal die het eigenlijk gaat om het uh, lekker, fin uh, lekker makkelijk financieren van zijn tweede huisje. Nou, niet alleen het liberale gedachtegoed, maar ook wat er aan ontwikkelingen plaatsvindt waar we wat mee moeten. Er is een prachtige studie geweest vanuit de Telderstichting over de nieuwe gen-ethische, uh, over de nieuwe gen-meetmethode, uh, dat je bijna kan weten wat er bij jezelf in de gen zit, en trouwens ook bij je kinderen. Ja. En als je dus weet of je kinderen met een vlekje krijgt, wat moet je daar nou mee? Mag mm -hmm. je als ouder selecteren op blauwe en groene ogen. Ja. En straks als ze je, als je een kleine ziekte hebben... Uh, en je weet dat de kind die ziekte gaat krijgen als je die ter wereld laat komen... moet je daar dan ook verantwoordelijkheid voor nemen, zoals we als liberalen zeggen... en dus voor gaan betalen. Dus het einde en... van het liberalisme? Nou zeggen. ja, in ieder geval worden ons wel de nieren geproefd. Ja. Wat u trouwens nu ook al ziet met zo'n discussie over de ziekte van pomp en de medicijnen. Ja. Maar, je, maar je kunt ook zeggen, is het ook niet liberaal om te zeggen... niemand is gehouden aan de meest extreme uiting... Uh, uh, uh, consequentie van een ingenomen standpunt? Nou, dan moeten we dan maar eens. Dat is vast ook weer een artikel. Dat moet we maar eens opzoeken. Want dat is natuurlijk, dan ga je, het is makkelijk om te zeggen in tijden van groei. Nou ja, weet je wat, uh, we komen er wel uit als liberalen. Maar wat nu in die tijden gaan we misschien wel tegemoet als het dus wat minder groeit. En waar ga je dan als liberaal de keuze voor maken? Ziet u in de, in de uh, laatste nummers, nou, nou, misschien laat ik zeggen, laatste jaar of laatste anderhalf jaar van Liberaal Revij. Uh, dat er veel ingezonde stukken zijn waaruit de zorg blijkt dat de politici in Den Haag ofwel echt te weinig visie hebben... of in elk geval zichzelf niet de tijd gunnen om die visie te hebben... vanwege de gang van alle dag. Ik, uh, de weinige ik op, diepgang van Dat Lenhaag. zeg ik op persoonlijke titel, maar ik denk inderdaad dat wel uit een aantal stukken blijkt van zijn we toch niet een, een beetje uh, iets te veel bestuurderspartij geworden. Dus zouden we toch niet zo nu en dan door laten klinken van kijk, dit is eigenlijk wat we willen met de weigerambtenaar heeft Janine uh, Hennis uit dat keurig gedaan, denk ik. Van mm. ik. Het is een coalitie die mij dwingt om ermee in te stemmen, mm. maar het gaat zo helemaal tegen mijn hart in. Nou, dat mogen, denk ik, in ieder geval de Tweede Kamerleden veel en veel en veel vaker door laten heeft klinken. Heeft u ook de indruk dat de Haagse politici echt het idee, echt doordrongen zijn... van wat de leden beweegt? En dat ze niet alleen gestuurd worden door hun eigen emotie... en hun eigen agenda's? Ik denk wel dat ze goed horen wat de leden beweegt. Ja, dat geloof ik wel. Dat is natuurlijk zo'n open communicatiecircuit. Dus ik, ik geloof dat ze goed horen wat de leden beweegt. Maar wat je heel veel ziet is dat er nu spanningen zijn... en dat uh, leden toch zeggen, uh, gooi het nou open uh, met zo'n... Uh, uh, uh, winkelsluittijd, tijd, hm. behalve bij ons, want we willen wel rust in de straat. <laughs> dus altijd die nimby, not in my backyard, ja. dit zou je zo'n algemeen moeten maar bij mij even niet. Ja, okay. Daar zit je dan als politicus. Zo is het. En u kunt daar in elk geval een mooie bijdrage aan leveren om hoe daaruit te komen door de doorvrochten artikelen en ingezonde stukken die in liberaal revij te lezen zijn. Reinoud Duartje, hoofdredacteur van dat liberale blad, van de VVD, maar desondanks onafhankelijk van de politiek in Den Haag. Bedankt.